Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Duizenden mensen in Gaza hebben ingebroken bij pakhuizen van een Palestijnse hulporganisatie. Ze waren volgens de Verenigde Naties op zoek naar meel en andere levensmiddelen. Israël heeft aan het begin van de oorlog tegen Hamas de Gazastrook afgesloten van eten, water en stroom. Er komen wel wat vrachtwagens met spullen de grens over, maar veel te weinig om mensen echt te helpen. Geschokte reacties uit de televisie- en filmwereld op de dood van Matthew Perry. De Friends acteur is doodgevonden in zijn jacuzzi in zijn huis in Los Angeles. Actor Matthew Perry, best known for his portrayal of Chandler Bing on the '90s sitcom Friends, was found dead at his Pacific Palisades home in Los Angeles on Saturday. Investigators are not saying how Perry died, only that they've opened a death investigation. Investigators said foul play is not suspected. Ja, ze gaan dus niet uit van opzet. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ is er geen drugs in zijn huis gevonden. En in het verleden is hij daar wel verslaafd aan geweest. Matthew Perry werd 54 jaar. In Ame, een dorp in Drenthe, is vannacht een aardbeving geweest met de kracht van 2.1. Volgens het KNMI komt het door de gaswinning in dat gebied. In Groningen is de gaskraan al helemaal dichtgedraaid... maar in Drenthe wordt er nog wel gas uit de bodem gehaald. En in de Eredivisie won Heerenveen gisteravond thuis met 3-0 van Heracles. Een mooie avond voor Luc Brouwers, want hij zat een beetje in een sportieve dip... maar gisteravond scoorde hij toch twee keer en dit was de eerste. Brouwers wil ook wel eens een doelpunt maken... Ja, natuurlijk. En waar is hij dan? Eindelijk, eindelijk. Ja, daar is hij ontzettend blij mee. Werd door iedereen op aangesproken. Waar blijven jouw goals, jongen? Daar ben je voor gekomen. Die maakt hij ook bij Go Eagles. Vijf, zei hij, moet ik minimaal toch dit seizoen wel maken. Nou, dit is de eerste. Het is een mooie. En verder werd Sparta RKC 2-0. Almere City tegen Go Eagles 0-0. En ook bij Fortuna Sittard tegen FC Utrecht bleef het 0-0. En dan nog het weer. Verspreid over het land wat buitjes. En langs de kust kan het vanochtend flink waaien. En verder een prima zachte herfstdag met maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. een van de uh, langslopende uh, jazz-programma's op de Nederlandse radio. Elke zondagochtend live vanuit de Zandvoort. En vandaag samengesteld en gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. A warm welcome also to our friends... Uh, uh, ...across the globe, especially our fans and friends from the Democratic Island of Taiwan. Een bitterzoet begin van onze uitzending, waarbij we opnieuw een uh, greep doen... ...uit uh, albums die dit jaar, 2023, zijn uitgekomen. 2023 lijkt uh, muzikaal gezien in ieder geval een uh, voortreffelijk uh, jaar te worden. Trompetist Benny Bennek Last, of Blies ...en zong Tom Jones klassieker Nieuw Leven in. Het derde album van deze rasse performer Benny Bannack... ...toepasselijk getiteld Third Times, uh, Third Times the Charm... ...en uh, daarbij op dat album wordt hij bijgestaan door pianisten Emmett Cohen op piano... ...en Russell Hall op bas, een uh, puikplaatje... Um, voor nog een, een vrolijke noot zorgt ook uh, pianist Jan Geitenbeek. De Nederlandse pianist Jan Geitenbeek. Die uh, woonde een tijdje. Die bivarkeerde een tijdje in Boston. Omdat zijn vrouw al daar een uh, baan had gevonden. Uh, um, um, ja, hij heeft een nieuw uh, plaatje uitgebracht. In between. En dat bedoelt hij geloof ik in between. Tussen Nederland en tussen Amerika. Uh, ja, Een nieuw plaatje waar je dus erg uh, blij uh, van wordt. De pianist Jan Geitenbeek. Ten Bijgestaan op Bas uh, door Thomas Pol. En daarnaast op Trumpse uh, Nick de Bruin. Uh, het nummertje, A Sunny Day in Cambridge. Geitenbeek dus van zijn album, recente album In Between. Nogmaals, welkom. Leuk dat je weer luistert naar ZFM Jazz. Vandaag dus opnieuw uh, een selectie uh, uit albums die dit jaar 2023 zijn uitgekomen. En we gaan een beetje van de mainstream in het eerste uur... naar wat meer funky, modernere dingetjes in het, uh, uh, het tweede uur. Uh, ja, er blijft allemaal geweldige muziek, toegankelijke muziek, swingende muziek, warme muziek. Zo ook het volgende. Bert Joris, een Belgische trompetist. Die uh, uh, maakt veel muziek voor big bands. Maar uh, hij besloot <tie> om uh, acht van zijn composities. Uh, geschikt te maken voor een octet. dat maar uh, bestaat uit maar liefst uh, zes blazers. En dat octet heeft een uh, stevig Nederlands tintje. met onder andere deelname van. Uh, uh, Gideon uh, uh, Tazelaar uh, en ook uh, Bart van Bier als ik uh, me niet vergist. Uh, Bert-Joris' uh, album heet, uh, heet volume 3, de Octet Sessions. En het nummertje heet Strutting with Strutting. Bert-Joris. Redman, die geldt als een van de toonaangevende tenorsaxofonisten saxofonisten sinds de jaren 90, Maar pas dit jaar uh, maakte hij voor het eerst een album voor het uh, legendarische Blue Note Label. Hij liet zich daarbij uh, inspireren door songs over Amerikaanse steden. En laat daarbij nou ook weer uh, een, uh, een cover bij zitten van uh, The Boss, Bruce Springsteen, uh, The Streets of Philadelphia en is dus te vinden in de top 2023 cover-up... jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000... van vorig jaar, van afgelopen jaar van 2022. Uh, dus je hoorde Joshua Redman op sax... met daarnaast op vocale het jonge talent... Gabriele, Gabriele Cavassa The Streets of Philadelphia te vinden dus op plek 261... in de top 2023 cover-up brengt ons bij... De muziek van jazzcomponist Greg Hill, die valt behoorlijk in de smaak. De Amerikaanse componisten bij verschillende muzikanten. Uh, en zo ook bij de trombonist Michael Dees, een uh, oud gediende. Uh, die besloot om een heel album uh, te wijden aan die composities van uh, Greg Hill. Uh, en dat is te vinden op het album The Other Shoe, The Music of Greg Hill geheten. En daarvan uh, ga je het nummer horen, Goodbye Blues. Met uh, Michael Dees op uh, dus trombone en uh, Virginia MacDonald op uh, clarinet. Ga lekker genieten. G Goodbye blues. Share. Yeah. From the fifth days, innocent and sweet, sexy ladies from the. 80s. Thanks. Michael Dees, 'The Goodbye Blues met uh, een basintro intro uh, door Rodney Whitaker, uh, en dat werd gevolgd door ja, een legendarische uh, bassist Buster Williams ja, die ken je misschien van zijn werk met uh, Art Blakey, Miles Davis uh, Chad Baker, Dexter Gordon uh, ja, noem maar op, met uh, alle groten uit de jazzmuziek heeft hij uh, gespeeld. Uh, hij begeleidt ook dikwijls uh, zangeressen zoals Sarah Vaughan en Carmen McRee, Betty Carter uh, zijn acht dat zijn achtste, zijn tachtigste verjaardag, Zet hij die uh, luister bij met een album voor Smoke Sessions met uh, vier originals en vier covers. En hier hoorde je zijn bewerking dus van die Buster Williams van het aloude oude nummertje 42nd Street, uh, oorspronkelijk uit een musical volgens mij uit 1930 of 33 zoiets. Met hierop vocalen Jane Baler. Echt, uh, echt uh, ja, heel fraai. Het uh, album heet Unalome van Buster Williams. Ja, tijd uh, voor iets anders. Uh, trouwe luisteraars weten dat ik een fan ben ook van uh, Latijns-Amerikaanse jazz, Latin jazz. En uh, ja, die vibes gaan we nu naartoe. Of them jazz. Jazz. I'll see you jazz nummertjes achter elkaar. Eerst hoorde je de Braziliaanse meestergitarist Diego Figueroa, 39 jaar oud met maar liefst 26 albums achter zijn naam. Ook gewerkt met alle grote uit de jazz. En voor zijn laatste album riep hij de hulp in van bijvoorbeeld trompetist Nicolas Peten. Die hoorde je in het nummertje minor, uh, wat zeg ik, caixote. Uh, van het album My World van die Diego Figueroa, um, en op dat album doet trouwens ook nog uh, Ken Loski de kleine mee. En dat werd gevolgd door een uh, nieuwkomer op uh, de trombone, uh, Elton Sinclair, een uh, nieuwe Amerikaanse ster aan het firmament die onlangs een uh, album heeft uh, uitgebracht op het uh, Positoon label, uh, waar ook een van mijn favoriete saxofonisten, Diego Rivera, onder contract staat. En die doet dan ook mee aan deze plaat, In Good Standing. Met verder nog uh, pianist Artie Rahara, drummer Rudy Royston en uh, bassist uh, Boris Kosloff. Kwaliteit gegarandeerd met, uh, met zo'n band. Um, en het nummertje dat uh, was uh, Minor Mishap, Tommy Flanagan's uh, original. Um, door dus die Alton Sinclair. Uh, Alton Sinclair, moet ik zeggen. Op het trombone. Uh, we blijven nog even in de um, Latijns-Amerikaanse sferen... met Hilario Duran en his Latin Jazz Big Band. Mm -hmm. De, de in Cuba geboren... maar inmiddels in Canada... woonachtige pianist Hilario Duran... Eh, en zijn big band... die Hilario Duran... Die is ook een meestelijke componist en arrangeur... <kwijnt> en om de zoveel tijd eh, brengt hij weer zijn big band plaat uit. Eh, dat heeft hij dus nu ook gedaan. Eh, het eh, album heet... Cry Me A River... en het nummertje wat je net hoorde heet... Paca Por Juanito. Eh, we zitten al hier bijna tegen het einde... van het eerste uur... Um, ga niet weg, luister, blijf ook luisteren in het tweede uur. Het geeft me de kans om even nog uh, te wijzen op de agenda hier in de kort uh, uh, In Zandvoort op zondagmiddag 12 november half drie. Het trio Harry Happel. Harry Happel op piano met zoon Zwen Happel op bas en Jasper van Hulten op het slagwerk. Met een mix denk ik van uh, ja, Monty Alexander meets Oscar Peterson. Uh, heel swingend gebeuren. Uh, de dag daarvoor op uh, zaterdagavond uh, 11 november kun je ook nog naar Perdido in Hillegom met de fluitiste de componist Jeroen, Jeroen Peck en uh, zijn band en um, wil je uh, nog eerder jazz zien dan kan je ook nog in Haarlem naar de pletterij, naar Ephraim Trujillo de saxofonist met zijn hommage aan de tenorsaxfoon en in het bijzonder uh, aan Sonny Rollins en Wayne Shorter geloof ik zaterdagavond 4 november 8 uur in de pletterij in Haarlem, ja ik zei al tot zo in het tweede uur. Ga niet weg. Uh, het wordt weer een swingend tweede uurtje. We gaan eruit met uh, iemand die ik in uh, de vorige aflevering uh, draaide. Doye, de Afrikaanse, die American Songbook van een uh, American, of uh, van een African groove, uh, voorziet. Doye. Zet hem jazz.